Lot Lewin met het NOS Journaal. Een Amerikaanse staatsburger die is vastgezet. Het zou gaan om een Amerikaanse medewerker van een universiteit in Pyongyang. Mogelijk wil Noord-Korea de opgepakte Amerikanen gebruiken als pressiemiddel tegenover de VS. De spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn sinds het aantreden van president Trump hoog opgelopen vanwege het nucleaire programma van Noord-Korea. De ministers Bussemaker en Schult staan allebei achter de oproep aan bedrijven om niet meer te adverteren op de website Geen Stijl. Aanleiding voor de oproep is een aansporing van Geen Stijl om seksistisch commentaar te geven op een foto van een volkskrantjournaliste. Minister Schult zei in WNL op zondag dat het goed is dat Geen Stijl erop wordt aangesproken. En minister Bussemaker zei in Buitenhof dat de website een grens is overgegaan omdat de journalisten erg persoonlijk wordt aangepakt. De 82 meisjes die in Nigeria zijn vrijgelaten door terreurgroep Boko Haram worden waarschijnlijk direct door de overheid gevangen gezet. De meisjes werden drie jaar geleden, samen met bijna 200 anderen, ontvoerd uit een kostschool in Chibok. Ze zijn waarschijnlijk mishandeld, misbruikt en gehersenspoeld met extremistisch gedachtegoed. Daarom worden ze als levensgevaarlijk beschouwd. De brandweer heeft in Winschoten een grote brand die ontstond na een gasexplosie onder controle. Bij de explosie vanmorgen raakte één persoon zwaar gewond. Er ontstond een kleine brand die later opleide en oversloeg naar huizen ernaast. Het vuur in Winschoten was moeilijk te bestrijden omdat de huizen dicht op elkaar staan. Drie panden moeten als verloren worden beschouwd. Het weer dan, zon en wolken wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is tussen de 14 en 18 graden. Morgen begint grijs en regenachtig. Later opklaringen bij maxima rond de 13 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Chesney Hawks met de One and Only. Over de derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Het is drama in wouders uh, staat uh, 3-0 voor Excelsior tegen Feyenoord. Dus de kampioenschap gaat waarschijnlijk uh, volgende week uh, beginnen tegen, uh, ja, we tegen Heracles thuis. En uh, Ajax staat met 4-0 voor tegen uh, Goethe Eagles. Dus uh, Ajax gaat uh, uh, Feyenoord op één punt benaderen. Dan de Giro, het verschil uh, tussen de kopgroep van 3 Ratnik Ravni, en Supan is uh, 1 minuut 40 voor een uh, peloton dat al 41 kilometer nog uh, voor de boeg heeft. Dit zijn Earth, Wind and Fire. the learning dream yeah yeah let the sea that grows and ages oh, oh give us our destiny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 Of woensdag trot hij op in het Zikadoom John Mayer, dit was Still Feel Like Your Man. En, uh, een recent hit van hem. En daarvoor Earth, Wind and Fire met A Fall in a Love with Me. Nou, het is nog steeds uh, 3-0 um, in um, Rotterdam. Tussen Excelsior en um, Feyenoord. Er is zelfs meer spoed want Verlening krijgt een gele kaart en is geschorst voor volgende week. dan kan Feyenoord weer opnieuw proberen. Bij winst van Herakles, of Herakles kunnen ze dan kampioen worden... Voordat dat volgende week waarschijnlijk in Zandvoort op zondag... met Rob en Albert-Jan Vos. We gaan even wat ander sportnieuws doen. De Nederlandse roeiproeg heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen... acht medailles gewonnen. Drie keer goud, vier keer zilver en één keer brons. De wedstrijden in het Servische Belgrado kenden een magere bezetting. Zo waren toplanden als Nieuw-Zeeland, Australië, China en Duitsland niet van de partij. Bij de heren ging de acht met de aan de hal... Slechts vier boten hadden zich ingeschreven. En bij de dames wonnen Sophie Sauer en Inge Janssen in de double twee. Zij waren Lisa Schenaert en Marloes Oldenburg net te snel af. Drie van de acht boten kwamen uit Nederland. Ook de vier zonder bij de vrouwen zegevierden. Hier deden eveneens slechts vier boten mee. Marianne Vos heeft voor het eerst sinds 8 september 2016... weer eens een profkoers op haar naam geschreven. De kopvrouw van WM3 Energy was de beste in de vierde editie van de trofee Maarten Wijnands. Vos won de sprint van een kleine peloton in Helgteren. Dat is de woonplaats van Lotto Jumbo renner Maarten Wijnands. De Italiaanse Maria Gila Canvolonieri werd tweede. Eva Buurman van Park Hotel Valkenburg werd derde. Voor Vos is het al haar 132 ste in haar loopbaan. De laatste overwinning is dus alweer acht jaar geleden... Toen won ze een etappe in de ronde van België. En in de Nederlandse handballers hebben in de EK kwalificatie ook een tweede duel met Letland gewonnen. Na de 29-27 zegen van woensdag in Volmiera trok Oranje in Emmen met 25-24 aan het langste eind. Nederland was afhankelijk niet bij de lessen... en zag Letland uitlopen naar 7-2. De ploeg van uh, coach Joop Viegen wist zich te herpakken... kwam puntje voor puntje terug en stond bij 9-9 op gelijke hoogte. De restant was 13-14. De tweede helft bleef het tot het eind aan spannend. Telkens kwam Letland op voorsprong en maakte Nederland gelijk. En bij 2019 stond Oranje opeens aan de goede kant van de score. En die minimale marge wist de ploeg... Uh, vast te houden tegen uh, Letland. Dan nog uh, een berichtje, want de volleyballers van Lycurgus hebben de landstitel geprologeerd. In Doetinchem werd Orion met 3-1 verslagen met de cijfers 29-27, 25-22, 20-25 en 25-19. Likurgus had de, na de 3-1 overwinning van vorige week aan twee sets voldoende om de kampioenschap veilig te stellen... De eerste set leek snel naar Lycurgus te gaan, maar Orion gaf zich niet zomaar gewonnen. De toetengemars kwamen terug tot 27-27, maar daarna pakte Lycurgus toch door. Met 29-27 werd de eerste set binnengesleept. Op dat moment had Lycurgus nog maar aan één set nodig om kampioen te worden... en in de tweede set was het al direct la raak. Met 25-22 ging de set opnieuw naar de Groningse ploeg, waardoor de titel zeker was. Er werd even gefeest en gevierd. Orion feliciteerde de tegenstander. En een paar minuten later ging de wedstrijd verder. Het was te zien aan, uh, aan Lycurgus dat de strijd was beslist. Orion pakte met 25-20 de derde set, maar dat was slechts voor de statistieken. Toch sloot Lycurgus in stijl af. De derde set werd gewonnen met 25-19, waardoor de wedstrijd net als vorige week eindigde met 3-1. Lycurgus speelde uh, zijn vijfde finale in zes jaar. In 2016 pakte de Groningers Sport het eerste titel. En Dit jaar werd de Supercup opgeëist en Orion veroverde dit seizoen de beker. Goed, tot zover de sport. Voor uh, dit moment. We gaan even...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 casca era cotto innamorata per i fianchi l'ho bloccata e mi ho fatto marmellata oh yeah sì si che così no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 We're gonna send you Ze mogen donderdag uh, mogen ze op het podium in Kiev. Uh, O-Jean met uh, Lights and Shadows. Ze staan op dit ogenblik dertiende bij de bookmakers. Dus ik heb mijn uh, playlistje weer even uit de kast gerukt van de Eurovisie Song Along. En dan kwam ik deze tegen. Ah, oh, ja. 95. Die politieagent en, uh, en Maxim en Franklin Brown waren dat ja. Hier zijn ze met de eerste keer... Olivia Newton-John met J Magic. Als ik haar hoorde, moet ik altijd denken aan uh, uh, ja, van die fitnessvideo's. Want het is uh, wat zij uh, op dit ogenblik uh, behoorlijk aan het doen is. Uh, Magic hoorde je voorbij komen. Hierbij zie je Femzandvoort en daarvoor Maxine en Franklin Brown. Met de eerste keer. Nou, de ene laatste speelronde is afgelopen bij de Eredivisie. En uh, de eindstanden zijn als volgt. Excelsior wint uh, met 3-0 van Feyenoord. Feyenoord dus geen kampioen. En Ajax wint met 4-0 van Go Ahead Eagles. En daarmee bezegelt Ajax het lot van Go Ahead Eagles die daardoor degraderen. FC Groningen tegen PSV werd 1-1. Waardoor PSV geen tweede meer kan worden. FC Utrecht Vitesse 1-0. NEC AZ 2-1. Sparta Rotterdam tegen FC Twente 1-0. Pek Zwolle tegen Heerenveen 2-1. Heracles Almelo 4-0 tegen Aden Den Haag. En Roda won ook nog tegen Willem 2, 1-0. Waardoor het spannend niet alleen bovenaan is... omdat Ajax 1 punt achter staat bij Feyenoord. En de wedstrijden volgende week zijn Heracles, of Feyenoord tegen Heracles... en Willem 2 tegen Ajax. Dus het wordt gewoon een spannende zondag. Maar ook voor de na-competitie is het spannend. Want Roda die won dus, staat 15e, 33 punten... 16e Sparta, Rotterdam, die won ook met 1-0 van FC Twente. En ook NEC won met uh, 2-1. Dus uh, het wordt uh, spannend daar ook. Wie gaat er na te spelen? Roda, Sparta of NEC? Goed, daarnaast hebben wij uh, naast de sport ook het... En niet zomaar het weerbericht. Nee, het weerbericht van onze weerfilosoof Lex van der Hoorn... Vandaag uh, matige noordoostenwind, meest gevolgd, maximum van 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden in de middag zon, matige noordoostenwind en een maximum van rond de 13 graden. Dinsdag, ja je hoort het, het is veel zon, matige noordoostenwind. En uh, wat hebben we nog meer de rest van de week uh, na het week -einde vrij, eerst vrij vis. En aan het eind van de week, op lopende temperaturen, wil je een um, pons nemen in het uh, zeewater van Zandvoort. 12 graden, het is niet echt aan te rijden. Voor meer informatie www.meteopagina.nl Dat is de website van Lex van Horn en daar houdt hij alles bij over het weer. Dit is Ira Carmen, Hungry Eyes. Kara, Avar, Lamore, more, kom in chatu. Omdat Giro op dit ogenblik uh, voor de derde top aan het rijden is. En daarvoor Eric Carmen van de film Dirty Dancing, Hungry Eyes. Het is uh, 19 voor 5, 7 mei 2017. Song van op zondag met Johnny Mattes. Het is een mysterie. Ik kan niet uitleggen. Het is Is wrong but just to be right. I got Laat ik het nog even horen. 1979 hor je chic met My Forbidden Lover. En daarvoor Johnny Mattis met gun, gun, gun, gun, gun. Oh, dat was zielig voor Feyenoord. Gaan ze het volgende week weer proberen. Op 14 mei uh, gaan ze het dan in Rotterdam weer doen. Dit is hier bij Basantvoort. Nog een paar minuten te gaan, het is het programma over. En uh, we draaien nog drie platen, onder andere van Sean Christopher. Don't lose the magic en erachter Counting Crows met American Girls. Het zit erop voor vandaag. En uh, ja, we dachten allemaal een kampioenswedstrijd voor Feyenoord. Maar in plaats daarvan zijn er rellen in Rotterdam... omdat uh, Feyenoord verloor met 3-0 van Excelsior. Goed, dit programma zit erop. Zometeen non-stop muziek tot aan 7 uur. Dan Ruud Janssen, en klassiek tot aan 9 uur. Oba Veugen met Peaceful Radio. En we sluiten de dag af met het laatste uur. Uh, volgende week Rob en uh, Albert-Jan hier bij van op zondag. En wij spelen elkaar weer over een weekje of drie. Fijne zondag. En als laatste de zoon van, jawel, Julian Lennon. Met uh, Too Late for Goodbye's. Nou, dag tot ziens. Dag. Even since you've been